Welkom bij de nutteloze podcast van 1 minuut. Vandaag een snel cursus ademhalen voor beginners. En in. En uit. En in. En uit. En in. En uit. En in. En uit. En in. En uit. Tot zover onze eerste les. Denk eraan, blijven oefenen, anders gaat u dood. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.